Ik heb vanmiddag een gesprek met Ankie Hettema over het boekje Er is geen ledige ruimte, geschreven door J. van Rijkenborg. En mijn naam is Dorie de Zelle, werkzaam bij de Rozenkruispers. Hey, Hé Ankie. Ja, mag ik weer zijn. We gaan weer eens een prachtig boekje van Van Rijkenborg onder de aandacht brengen van onze lezers, luisteraars. En... Die titel, die, ja, dat is toch wel een bijzondere titel. Er is geen ledige ruimte. En wij hebben natuurlijk snel als stoffelijke mensen de neiging om te denken van... ...daar waar we niks zien, dat is dan ledig. Maar hoe, hoe, hoe bedoelt Van Rijkenborg dat? Dat hij spreekt over er is geen ledige ruimte. De, de titel is al sowieso een verwijzing... Naar de graftempel van Christiaan Rozenkruis. Daar, daar staat hij ingebeiteld. Maar er is geen ledige ruimte. Verwijst ernaar dat er eigenlijk vanaf het begin, vanaf dat de idee gods tot openbaring kwam. is er, is er levenskracht tot openbaring meegegeven. En, en dat noem je ook wel oersubstantie. En die oersubstantie, die levenskracht, is, is zoals je al zei, onzichtbaar om in onze wereld aanwezig, maar ook in de werelden rondom, in, in de bovennatuur, overal is, is die, die intense levenskracht is aanwezig om die idee Gods tot openbaring te brengen. En het, het, het, het schitterende is dat die idee Gods dat het een, een, een eenheid is met alles, dat daar een, een, een hele harmonieuze uh, ontwikkeling in verborgen is en dat, en dat die tot uitdrukking kan komen en mede natuurlijk door de mens. Nou, en dan vraag je je af van hoe staat de mensheid nu zelf in die harmonieuze eenheid. Nou, daar weten we allemaal het antwoord op gezien ook de tijd. Dus, nou, maar, maar daar gaat hij dus helemaal verder op in en, en dan zegt hij ook ja, omdat de mensheid ook natuurlijk een bewustzijnsontwikkeling moest gaan, is die mens, vanaf van die eenheid is die afgeweken. Hij heeft het eigen belang, de, de eigen dingen heeft hij gezocht. Dus er is een disharmonie ontstaan. Nou, en daarom, om toch die openbaring veilig te stellen, is er een plan gekomen, en dat noem je dan een noodorde, maar er is een plan gekomen om toch steeds weer uh, de mensheid terug te voeren naar die eenheid. Prachtig. Ik, ik, ik citeer hem even, want dat sluit zo aan op wat jij nu zegt. Eén zin zegt hij, de mensheid is op aarde gekomen om deze hele kosmische ademhaling op een hoger plan te brengen. Ja, dat vat eigenlijk dat helemaal die kosmische ademhaling, daar proef ik die oersubstantie in, hè, op een hoger plan brengen. De mensheid die dat moet doen... En ik was uh, ja, verrast door dat hij dan in, in dit opzicht ook de legende aanhaalt van hoel Dat. Tenminste, ik denk dat ik het zo uitspreek, of hoel Da. Je schrijft het in ieder geval D-H-A-T. En hij, um, ja, hij linkt dat eigenlijk dat, dat Gustav Meyrink uh, zijn boek De Engel van het Westelijk Venster op deze legende heeft geschreven. En die legende die refereert eraan, euh, ja, er wordt gesproken over een onoverwinnelijk zwaard. Hè, en dat onoverwinnelijke zwaard, dat staat dan eigenlijk voor, de, voor het kruis, hè, voor de mens. Hè, en staat eigenlijk symbool voor de eeuwigheidsmens. Hè, dus er moet een overwinning plaatsvinden om die eeuwigheidsmens weer tot leven te brengen, zeg maar. En dan koppelt hij Hoelda uh, aan, uh, hij zegt in latere eeuwen wordt dat dan die, en die wordt John die. En John die is eigenlijk Johannes de Goede, hè? die staat voor de Goede. Nou, dat kunnen wij weer heel makkelijk koppelen aan die eeuwigheidsmens, Johannes de Goede, die eigenlijk Johannes de voorloper is van Jezus. Hè? Die ja, weer die binding realiseert met de Christuskracht. Uh. Ja, en wat jij nu ook zegt, die, uh, de goede, dat doet mij denken aan dat er ook in het boekje geschreven staat. Zodra die eenheid verbroken is en, en dat plan tot, tot, tot bewustwording voor de mens er ligt. Om, om die weg toch tot die eenheid terug te vinden. Maar in dat plan heb je... Het principe van goed en kwaad schrijft hij dan. En dat noemt hij ook de twee manen: Lilith en Lulu. En dan zegt hij voor mij echt ook iets heel opmerkelijks. Want zodra, je, uh, uh, zodra er kwaad is, zeg maar, dat, dat voel je van binnen, dan spreekt je dat aan op je goedheid. En dan zegt hij: En daar zit nou een valkuil. Want dan ga je, zodra je dan met goedheid dat kwaad wil gaan bestrijden. Ja, dat, dat red je nooit, dat red je niet. Nee, zegt hij dan, en dan kom je bij de goede, want goed en kwaad is er. Maar dan kom je bij de goede, en dat is de weg van de ziel, dat is, dat is de weg in het midden. En dat is dan ook, zoals hij dat beschrijft, gnostiek magisch willen leven. Een gnostiek magische levenshouding. Dus je moet niet reageren op dat kwaad, maar je moet reageren op die ziel binnenin je, die... die dat, dat, ja, dat goddelijke atoom wat mm -hmm. in je zit, daar moet je vanuit gaan leven. En dan komt hij ook aan met, want hij, het is niet alleen dat hij zegt... Van, je moet niet in het goed en niet in, in het kwade gaan staan... maar dan zegt hij, die zielenhouding, dat is het vierkant van bouw. Ja. En ja, misschien kan ik het even een stukje lezen. Dan, dan zegt hij ook, de groep der uitgezonderden in de gnosis... Gnosis, gnostieke magie, stemt zich af op andere normen. Zij laat de wereld de wereld. Zij geeft de keizer wat des keizers is. De tekenen der tijden zijn voor haar een aansporing tot verdubbeling van haar inspanning. Zij gaat op gnostiek magische wijze ernst maken met een nieuwe levenshouding. En wat houdt het dan in? Groeps eenheid, strijdloosheid, eenpuntige gerichtheid... En harmonie in de wisseling, de activiteiten en een nieuwe dienstbaarheid. Nou, nou noem ik dat even heel kort, maar daar gaat hij dus ook in dat hoofdstuk, gaat hij daar verder op in. Ja, het is gewoon goud. Prachtig. Ja, het is gewoon goud. Ja. ja. Ik, eh, ik, ik heb dan ook nog, dan gaat hij ook nog een heel stuk. En misschien dat we het daar, want eigenlijk kunnen we nog heel veel over dit boekje... Ja. Uh, vertellen, want we zijn allebei best enthousiast over dit prachtige boekje. Uh, hij gaat nog in op die overgangsperiode van Vissen naar Waterman. En hoe juist altijd zo'n overgangsperiode ook een zielengesteldheid met zich meebrengt. En dan gaat hij dan weer verder op in wat dat voor je, he, voor de zintuigen betekent. Zo'n andere zielengesteldheid. Er is echt uit, een, uit dit hele kleine werkje heel veel eh, wijsheid te halen. En ik eh, wilde het eigenlijk afsluiten met te zeggen dat het te bestellen is bij de Rooskruispers. En dat het nu maar 3 euro kost en dat iedereen het dan heerlijk kan lezen.